en Garnier. 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos. 15, 8. Ja, hier je vrienden van de 25 uur ochtendshow, Tim, Florentien, Rick en Niels. <laughs> en wij wensen jou een fantastisch 2016. Oh, Geniet ervan. Muzikaal, gezond en heel veel lachen. Happy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 World alone 538 hey, It's Lady Gaga 538 Jouw hits, jouw 538 Like the words of the song I hear you call Like a thief in my head You You kill my queen with just one. Palm. You've created a creature of the Misschien is jouw goede voornemen wel afvallen. Ja, maar misschien wil je dan ook wel beginnen aan... Ja, dan komt hij weer het moeilijk woord. Intermittent fasting. Dat is dus wanneer je alleen eet tussen 12 en 8. Ja, heb je dat ooit gehoord? Wel toch? Het was helemaal hip een tijdje ook. Maar gewoon, en dan buiten die tijden tussen 12 en 8. drink je dan nog gewoon alleen maar koffie mag volgens mij. Mag koffie wel? Ja, en water... En vooral heel veel honger hebben, ja. En uh, mensen die denken dus uh, dat het uh, werkt omdat uh, je insuline zou dalen... en je uh, lichaam dan de vet gaat verbranden en ook sneller. En eerlijk, het klinkt een beetje alsof je gewoon helemaal weet wat je aan het doen bent... maar in de praktijk gebeurt vooral dit. Je hebt uh, minder eetmomenten, dus je eet minder calorieën. En daarom vallen mensen af. Dus uh, die verhalen over insuline en vetverbranding kloppen wel een beetje. Maar het is niet de hoofdreden dat je afvalt, zeg maar. Dus draagt het bij aan snel afvallen? Ja, maar is het voor de lange termijn een beetje vol te houden? Nee. Dus nou, in dat geval doe ik nog even een zakje MM's hoor. Radio 538, Afrojack, Rivers, ...een fantastisch 2026...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 No way.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 I'm a I want it, want it, want it, want it, I want it I like a ring I want like a ring I want like a diamond ring I want like finger I want like a, a, rock, a, rock, a shiny diamond I can wave around and talk and talk about it I want basic, a face Give me color, I can never doubt it I want I do, I do, I do, do, do, do, I see it fight, fight, fight This man is testing me Help me, help me, help, help me Lord, I need you to tell me, tell me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 En where is my husband? Ja, toch wel de vraag die uh, Vrijgezel Nederland zich inmiddels uh, ook stelt. Dus uh, mocht jij in 2026 nou wel van plan zijn om uh, de liefde te vinden... hier uh, drie bewezen <coughs> methodes die volgens uh, het internet werken. Ja, één is uh, stop met een type zoeken en benoemen. Vooral dat het heet het uitspreken. Ah, jij, dit is mijn type niet. Nee, hij heeft geen blond haar. Probeer eens gewoon iemand uh, buiten je standaard. Soms zit uh, liefde in een onverwacht jasje. Twee is... Uh, ga vaker zonder je vrienden uit. Dus gewoon uh, op solo date eigenlijk. Want volgens onderzoek maak je dan uh, veel meer oogcontact... en zie mensen ook echt wanneer jij vrijgezel bent... en openstaat voor de liefde. En drie is... Uh, koop gewoon een hond. Ja... Statistisch gezien beginnen de meeste eerste dates... bij het uitlaten van een labradoedel. Ja, en als het dan echt niks wordt... heb je in ieder geval wel nog iemand... die wel blij is als je thuis komt, toch? Deze meid die heeft de liefde van haar leven al gevonden. Koen van de Bankzitters. Dus nee, dit nummer gaat niet over hem. Al zou het wel kunnen gaan over zijn FIFA-skills. Zoals ze zelf zou zeggen. Roxy Dekker en Loser Nu. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je.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 there are <laughs> Espresso of Radio 538. Hey, grote kansen dat je nog een halve schouwe oliebollen in je woonkamer hebt staan. Want ja, je koopt er gewoon altijd standaard te veel. En je leert er ook ieder jaar niet meer van. Um, voor het geval dat de buren nog even kwamen prozen. Nou, uh, spoiler, die kwamen niet. <lacht> nee. En nu liggen ze daar, koud en slap. Maar gooi ze niet weg. Nee, nee, nee. Je kunt echt verrassend veel doen met je overgebleven oliebol. En dan hoef je vandaag ook niet meer de deur uit voor boodschappen. Wat dat is, hoor je zo.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 Of de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Nee. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.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 Zometeen meteen dualipa eerst somber en een nu je een fantastisch 2026. Er is een grote kans dat je vandaag wakker bent geworden... met nog een halve schaal oliebollen in je woonkamer. Want ja, je koopt er gewoon ieder jaar weer te veel. Ja, voor het geval dat de buren ook nog even kwamen proosten. En nu liggen ze daar in je woonkamer... of misschien inmiddels wel in je keuken. Koud, slap en eerlijk. Toch wel een beetje triest. Nou, één ding, gooi ze niet weg. 538, Julia van Rijndel. Ja, ik heb dit vanmorgen ook al verteld. En de kans is groot dat jij toen nog op één oor lag. Dus ik dacht, ik vertel het gewoon nog een keertje. Ja, mocht je het gemist hebben. Je kunt namelijk verrassend veel doen... met je overgebleven oliebol. En dan hoef je vandaag dus ook sowieso niet meer het deur uit... mocht je nog een leedheid snackie willen halen. Nee, je kunt er namelijk uh, bijvoorbeeld sowieso... deze ken je misschien wel, wendelteefjes van maken. Gewoon even in een mengseltje van melk, ei en kaneel. En dan even daarin dopen en dan in een pan aanbakken. En dan heb je eigenlijk een heerlijk dessert of diner. Kan jou het schelen? Heerlijk. Een paar van die dingen en je zit vol, toch? Ja, of uh, deze zag ik van de week uh, voorbij komen. Deze ken ik nog niet van de foodfluencer Veggie Die ging... Uh, viral op TikTok, want die had de oliebol kaastosti. Ze snijden gewoon die oliebol open, lees er een plakje kaas op, en dan zo hop het tosti-ijzer in. En dan heb je dus een, een oliebol kaas tosti. Ja, klinkt bizar, maar uh, smaakt blijkbaar hemels volgens haar. Dus nou, uh, eet spakelijk. Jouw hits, hoor je op 538. Tallycast, all down. Jouw hits, jouw 538. Okay. Who knows how long you've been drifting Through empty highs and silent nights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 Dat Davina Michelle eigenlijk gewoon Michelle heet. Ja, Davina is haar tweede naam en die heeft ze van haar oma. Ze heeft Davina ook laten tatoeëren in het handschrift van haar oma. En die oma die deed gewoon gezellig mee. Haar eerste tattoo, dat is toch badass. En ja, misschien gaat deze dan ook wel over haar. What a woman. Op 53 oh, mind Long roads lie ahead. To prove she can do all that once. sure that I am a woman Oh, fresh out college, best of ear Bursting with knowledge, you want that career But the list is long So let this sink in, No, oh, don't get me wrong Hoe is het? Uh, <laughs> ja, als je er al zo lang over moet nadenken, dan weet ik het antwoord misschien al een beetje. Een beetje brak ben ik wel. Jawel hè? Ja. Maar, dat, maar hoort, wel, uh, dat hoort ook wel het op was één jaar naartoe. Het was gisteravond, ja natuurlijk. Wat heb je gedaan? Ik ben wezen borrelen met vrienden van ons. Toen hebben we daar alle kinderen die wij gezamenlijk hebben boven uh, opgesloten. <laughs> die zijn wonder boven wonder allemaal door dat vuurwerk heen geslapen. Terwijl echt? ik echt in een buurt woon waar je ja, een soort oorlogsgebied had. Maar dat was prima, dus wij hebben lekker uh, zitten pimpelen. En op een gegeven moment om half twee uh, dachten we na... Nou, we nemen uh, die kinderen maar mee naar huis. We hebben er morgen geen last meer van. Nou, die jongste, die is één, anderhalf op mij. Het was klaar wakker. Dus ik naar huis... Met hem, heb ik nog met hem tot half zes op de bank gezeten. schoot dus oh. zich gewoon, die wilde niet meer slapen. Dus ik, ik heb het ook nog half zes op de, de bank nee, Ik wist niet eens meer op het 2026 25, 27 was. Hoe laat het was, wat de data. Ik was helemaal de weg kwijt. En, en mijn dochter van 5,5, die hebben we daar laten liggen. Die hebben we de volgende ochtend opgehaald. En die was helemaal in paniek omdat ze de vader en moeder kwijt was. Oh, dus ja, we ik echt... werd ook wakker daar in een onbekendheid. Ja, we aan het nieuwe jaar begonnen. Oh, kan niet doderlijk. beter. Dus jij lag er om half zes in? Ja, toen ben ik even een paar uur geslapen. En uh, toen ben ik ja, halverwege de middag weer en toen wist ik nog steeds niet waar ik was. En toen dacht ik, oh ja, ik moet werken vanavond. Hoe laat is het eigenlijk? Nou, ik ben net op tijd. Mijn god. En jij, ja. je, dus jij zegt eigenlijk nog even wachten met de kinderen. Ja. Je krijgt, je krijgt er ook veel voor terug. Kinderbijslag. Dat zeggen ze allemaal. Hé, hey, uh, Martijn. De beste ja. wensen. Ja, dankjewel. Jij maar ook. tot wanneer mag je dat nou eigenlijk zeggen? Dan ga jij zo meteen aan de mensen vertellen. Zeker. Dat is dus zometeen. Veel plezier met Martijn Legraal. Hoor je eerst nog The Weekend en Dancing in the plains Bij jou, 538. Ciao! Traffic dies while...